...met het NOS-journaal. ...heeft het regeringsgebouw in Willemstad verlaten. Hij is op weg naar zijn partijkantoor waar hij naar verwachting zal spreken. Het is nog niet duidelijk of hij zich neerlegt bij de nieuwe situatie. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een nieuwe interimregering... ...maar Schotten en zijn ministers weigerden op te stappen. Het kabinet van Schotten was sinds 2 augustus demissionair... ...nadat enkele parlementariërs uit de coalitie waren gestapt. Daardoor kon de regering niet meer op een meerderheid rekenen. De oppositie eiste dat Schotten zou opstappen, maar doordat de parlementsvoorzitter geen zitting bijeenriep, kon er niet over worden gestemd. Zaterdag benoemde de waarnemend gouverneur een interimregering onder leiding van oud-gezaghebber Betrian. De gouverneur is het hoofd van de regering en de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op Curaçao.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 cfmzantwoord.nl We're yeah. yeah. gonna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 You watch you sleep, so sweet I weep as I search within to find a cure to bring you back again, and the sun will rise open up your eyes, surprise just a blink of an eye I try, I try to be positive, you're a fighter so fight, wake up and live everything's gonna be on as you rise and say, This is the day that I wait and pray, okay? Today's silence, is time just moves on You can hear it though But I'm playing my favorite songs I miss you much, I wish you'd come back to me You see, I'd wait really a lifetime Cause you're my destiny Everything's gonna be on Alleen wordt veel begrip genomen